5 uur. Levi van ik met het NOS journaal. In een nachtclub in Zuid-Korea zijn twee mensen overleden toen een deel van een verhoogde dansvloer instortte. Het ongeluk gebeurde in een club in de stad Gwangju waar het WK zwemmen wordt gehouden. Op het moment van het ongeluk waren veel sporters in de nachtclub aanwezig. Negen van hen raakten lichtgewond, onder wie de Nederlandse waterpoloester Maud Megens. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Ooggetuigen zeggen dat de vloer ineens meters naar beneden kwam. De Amerikaanse regering mag 2,5 miljard dollar uit de defensiebegroting gebruiken... om de grensmuur bij Mexico uit te breiden. Dat heeft het hoge rechtshof beslist. Dat is een overwinning voor president Trump, want lagere rechtbanken oordeelden eerder... dat Trump dat geld niet mag gebruiken voor de bouw van de muur. Het geld komt uit een fonds van het ministerie van Defensie... dat bedoeld is voor de bestrijding van drugs. Met de 2,5 miljard kan er ongeveer 100 kilometer aan grensbarricades worden gebouwd. Op de Filipijnen zijn zeker zeven mensen omgekomen door twee zware aardbevingen. Twaalf mensen raakten gewond. De bevingen waren relatief kort na elkaar in het noorden van het land... en hadden een kracht van 5,4 en 5,9. Het is niet bekend hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen. De afgelopen dagen waren er ook al een paar minder zware aardbevingen in het gebied. Een vrouw van 52 uit Noord-Holland is gisteren verongelukt in de Italiaanse Alpen...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 Let's play like Rosie. Let's play like we were friends. Let's play like Rosie. The beachy walk right by me, frozen Lost my cool, out of the group on a hot track. When you don't play the back of the wax base for your face and a high hat makes it super bad on the floor. They got the party going, going on and on and on to the break and on over and over again. We'll be the ones to make your dance. Watch the groove go crazy. This this is the one you just can't miss. to the bass bassline happy bumping. Watch the party jumping. But for now, you just don't stop your DJ. Turn the music up.